9 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. HEMA-eigenaar Marcel Boekhoorn is erg teleurgesteld... over het mislukken van de onderhandelingen over de schulden van de winkels. Het is hem niet gelukt een overeenkomst te sluiten... met de grootste groep schuldeisers van de HEMA. Daardoor heeft hij geen zeggenschap meer over de winkelketen. Morgen moet een lening van 50 miljoen worden afgelost. Boekhoorn wilde dat alleen doen als de schuldeisers een deel van de totale schuldenlast van 750 miljoen... zouden kwijtschelden. Boekhorn bood 523 miljoen euro, maar de schuldeisers waren daar niet tevreden mee. Nu er geen deal is, krijgen de schuldeisers de HEMA in handen... en zij willen die doorverkopen aan de hoogste bieder. Op de markt in Peking, waar deze week tientallen coronabesmettingen zijn geconstateerd... zijn nog eens acht gevallen ontdekt. Het totale aantal besmettingen komt daarmee op 51... Het virus zou ook zijn gevonden op een snijplank waar geïmporteerde zalm op werd verwerkt. Het is niet duidelijk waar het vandaan komt. Onderzocht wordt met wie de besmette mensen in contact zijn geweest en zij worden allemaal getest. Enkele wijken in het zuiden van Peking zijn afgesloten en ook de markt zelf is voorlopig dicht. Omroepster en presentatrice Tineke Verburg is overleden. Ze was al een tijdje ziek. Verburg begon in 1979 als omroepster bij de tros presenteerde jarenlang programma's voor die omroep. Zoals de spelletjes Tros Triviant en Team voor Taal. En later ook de nieuwsrubriek Tros Actua. Waarvoor ze in binnen- en buitenland ook reportages maakten. Later stapten ze over naar RTL en maakten daar verschillende programma's over het bedrijfsleven. Tieneke Verburg was 64 jaar. Het weer, vooral in het oosten en noordoosten, nog zware buien. met kans op veel neerslag. Vanuit het zuidwesten klaart het op. Vannacht ongeveer 15 graden. Morgenochtend in het noorden nog regen, later ook weer in het zuiden. En het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je somber...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 GFM. Met nu met ritme van ZFM. van GFM. GFM. nieuwe, met believe, met nieuwe, believe. That you don't your a bad bone in your body. But the nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, why nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe, Don't need to question the reason I'm yours I'm yours I'd roll the earth and lose but just to say it's smile Cause you got no flaws No flaws I'm not trying to be your bottom lover I'm me up but then full time I'm yours I'm yours So what a man gotta do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 Mordiendo mis labios pernas Que nadie más sta in mi camino Nada tiene por qué importar Te jalo atrás Estás conmigo Mordiendo mis labios esperas Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Te halo atrás, está atrás Estás conmigo Say my name Say my name If you love me let me you. Say my name, say my I'll leave you.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 Hey, hey, hey. Gotta make the chemistry with iron. van ZFM. Panama, Panama, Panama, Panama Sie willen die Welt reis Ich zie den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann Denn ik moet geld machen So high, so, so high Steigt mijn schein in de novo line So high, so, so high Augen zu, ik kan in Tokio sein time, doch ik ben unterwegs in de late night Sie will wissen wo ik bin, sie wil FaceTime Doch ik ben unterwegs in de late night All night, we spielen Fortnite Hang auf der Couch und break more life All night, we spielen Fortnite Hang auf der Couch und break more life Kein Flex, der Jackie hält mich schwach Ein Glas, ich bin ready für die Nacht Meine Jungs sind aktiv bis es hell ist Rockstar, ja ich fühl mich wie Elvis mijn Kopf is waar ich ik ben zu loco Ik vergesse dich mijn Handy op Flugmodus We hebben ons zuletzt van een monat gezien Ik ben hier, toch erwarte Loyaliteit Egal ob reich of pleite Diese Frau bleibt an meiner seite Sie fickt mijn Kopf met dem iPhone Trotzdem freu ik mich wenn ich heim kom So high, so, so high Steigt mijn schein in den novo -Line. So high, so, so high Augen zu, ich ga in Tokio zijn doch, ich ben onderweg in de late night. Sie wil wissen, wo ik ben. Sie wil facetime. Doch, ich ben onderweg in de late night. All night, we spielen Fortnite. I'm of the coach, we're break more life. We spelen Fortnite, hangen op de culture van Drake More Life So high, so so high, steek mijn shine in de novo light So high, so so high, Augen zu, ich ga in Tokio sein Sie will wissen wo ich bin, sie will FaceTime. doch ich bin unterwegs in der late night Sie wil wissen wo ik ben, sie wil FaceTime. Hanging op de coach van Drake more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 Thank you.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 en dus waarschijnlijk is het woord hetzelfde lied. Hey, De tekst noemt op hetzelfde leer en dezelfde beat Een soort van gouden gouden op poppen, blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar dus dat moet ons dus niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje slikken. Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje En we moeten door, dit voor de laatste keer het spijt. Het duurt te lang. them to ask you who you know.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 Output transcript: Out is well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You love it on the freak show sitting next to you. You love some weird. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.